Met het NOS in Zuid-Korea is het aantal besmettingen met het coronavirus... twee maal in een dag tijd fors opgelopen. Vanmorgen meldde de overheid 142 nieuwe bevestigde besmettingen. Later op de dag kwamen er nog eens 87 gevallen bij. Het totaal aantal patiënten in Zuid-Korea is nu 433. Twee mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus. De meeste besmettingen worden gelinkt aan een kerk en ziekenhuis in Daegu... de vierde stad van het land. De Zuid-Koreaanse premier zei gisteren al dat het land in een noodfase is beland... Veel nieuwe gevallen staan niet meer in direct contact met reizen van en naar China. Bernie Sanders, die het in november hoopt op te nemen tegen president Trump... heeft fel uitgehaald naar Rusland. Aanleiding zijn berichten dat Rusland de campagne van Sanders wil steunen... om hem de democratische nominatie te laten winnen. Amerikaanse inlichtingendiensten zouden niet alleen Trump... maar ook Sanders hebben gewaarschuwd voor Russische inmenging. In de reactie zegt Sanders dat het Kremlin zich er buiten moet houden. Hij noemt president Poetin een autocratische misdadiger die in de VS verdeeldheid wil zaaien via propaganda op het internet. De uitgever van Dagblad van het Noorden, de Lewa de Courant en het Fries Dagblad... is opnieuw diep in de rode cijfers gedoken. Abonnees blijven weglopen, de kosten zijn hoog... en de dure investeringen leveren de uitgeverij nog te weinig op. Krantuitgever NDC twijfelt aan het zelfstandig voortbestaan... meldt RTV Noord dat een jaarverslag in handen heeft. De directie van NDC meldde eerder deze maand in het Dagblad van het Noorden dat het plan is om het personeelsbestand te verjongen en het aantal arbeidsplaatsen terug te brengen van 640 naar 580. Er moeten miljoenen bezuinigd worden en extra inkomsten worden gevonden. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen of motregen, in de loop van de dag ook in het zuiden. Het wordt ongeveer 10 graden bij een vrij krachtige tot aan zeezom stormachtige zuidwestenwind. Vooral in de kuststreken windstoten tot 90 km per uur. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeers- ver Dit is de Koning van het Velden van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoerse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties. In en verkoop van nieuwe en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service.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 Goedemorgen en hartelijk welkom bij Goedemorgen Zandvoort uh, op deze 22 februari 2020. En uh, eerste instantie willen natuurlijk uh, Wilco Toebak uh, en zijn team uh, heel erg uh, bedanken voor, uh, voor zijn uh, mooie uitzending weer. Het was weer volop gezelligheid op de radio. En we gaan uh, weer lekker beginnen met een vol programma hier bij Goedemorgen Zandvoort. De techniek wordt vandaag gedaan door Jelmer Koper, de koffie door Ger van Kuik en Linda, onze vrijwilliger en um, ja en uh, de koffie uh, is altijd heerlijk hier dat mag wel gezegd worden um, vindt u het leuk om Radio mee te kijken of te luisteren kom dan gezellig langs naar Hotel Hoogland en de mede presentator is Ben Zonneveld goedemorgen Ben ja zeer goedemorgen Roy uh, wij gaan natuurlijk over van alles hebben uh, deze ochtend en we beginnen gelijk met uh, uh, Karim El Kabali en uh, gaat een beetje over geen formuleauto's of teams over het strand naar Zandvoort Daarna komt Ronald Cassé en die praat over IJ en Zuid-Kennemerland. Over de uh, knoppenwandeling. En hij heeft nog wel meer wandelingen in de aanbieding, geloof ik. Uh, kwart voor elf praten wij met Roy Dongen, ook een mede-presentator. Ja. Uh, over Pride at the Beach 2020 en de tweede uur, Roy. Het tweede uur gaan wij met Maaike Kopen praten over de regels over het toeristisch verhuur. Uh, verder hebben we het bestuur op bezoek van de innovatiefonds. Die geeft informatie hoe dat nou werkt of je innovatiefonds wil aanvragen. Dat is natuurlijk heel belangrijk als je bijvoorbeeld een uh, evenement uh, wil organiseren. Uh, Ari Kopen komt ook nog praten over het nieuwe boekje over de dorpswandeling. Dat is, een nou, dat is weer een, ja. een vol programma. Uh, we hadden er eigenlijk nog eentje en dat was uh, over vanavond de uh, Lightwalk. Ja. En dat wordt erg spannend want het waait natuurlijk uh, behoorlijk. Best wel, ja. En, uh, uh, Nou ja, gaan in ieder geval kijken, hang toch de verlichting op? Want het gaat nog steeds door. Gelukkig. Goed. Karim uh, El Kabali een zeer goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, welkom in, uh, in de studio. Uh, u heeft vragen gesteld over het uh, vervoer over de strand van Noordwijk naar Zandvoort. Het is bekend dat in Hotel Huis, uh, Duin, een aantal teams zitten en ook ja. medewerkers natuurlijk. Uh, een aantal gaat via helikopters. en uh, Er is nu een aanvraag gekomen uh, via de spot, via Red Bull naar uh, de gemeente Noordwijk. Om vervoer te regelen van Zandvoort over het strand naar, uh, naar Zandvoort. Zo, naar het ja. En dan bij de spot weer omhoog. Een uh, aantal vragen die u stelt... Uh, ik mag ze natuurlijk wel vragen. Ja, zeker. zeker. Uh, is er een bezoek van de drie teams? Nou, dat is er. Dat is er, ja. Is er een risico betreffende veiligheid zoals hierboven geschetst? Nou, om welke teams is duidelijk. Uh, uh, het risico van Zandvoort, wat verwacht u daarvan? Nou ja, uh, we hebben een strand waar mensen ook gewoon tijdens de Formule 1... of rondom het evenement gewoon overheen mogen lopen. Je kan je voorstellen als daar uh, een kolonne van auto's opeens overheen gaat rijden... en het is bijvoorbeeld best wel een mooi strand weer dat daar enig veiligheidsrisico kan ontstaan, omdat er gewoon auto's over een stuk uh, rijden waar veel mensen lopen. Ander risico is, uh, we weten welke drie teams het zijn ondertussen, namelijk Mercedes, Red Bull en Alfa -Turi. En dat zijn niet de kleinste teams, uh, stel je voor Max de Stappel van uh, Lewis Hamilton zit in zo'n uh, zo auto, in zo'n kolonne, waarvan nu wordt gezegd dat ze via de helikopter gaan overigens. Um, maar stel dat gebeurt, uh, de helikopter kan niet vliegen, dan heb je die mensen in die auto. Nou, toevallig loopt het fietspad waarvan de camping in Noordwijk uh, richting Zandvoort gaat ook daar langs. Ik zou je kunnen voorstellen dat uh, op die duinen mensen die auto's zien en uit die, uit, van hun fiets al stappen en naar beneden rennen het strand op. Wat ook weer zo'n veiligheidsrisico's met zich meebrengt. En er is nog een heel ander veiligheidsrisico. Want volgens mij komt de Vennaal, die we hebben gehoord, uh, komt tussen NH Hotel, uh, en, hotel en, en Palace Hotel te staan. Op dat stuk weg. Um, of in ieder geval daarbij in de buurt of op het fietspad daaronder. Ik, en... heb, ik heb uit andere bronnen dat het vanaf uh, Palace tot de Rotonde gaat lopen. Oké, okay, nou, het zou allebei kunnen. Maar het, ja, okay. het, het, het, het ding staan dat die weg daarboven een evenementenweg is. Oftewel, ja. uh, de Vlennepweg bijvoorbeeld gaat dicht als evenementenweg weg van Spijkstraat. Daar mag niemand rijden, omdat dat juist een van de routes is waarover mensen richting of van het station gaan lopen. Ja. Uh, dus dat is ook een veiligheidsrisico. Want daar ga je dan opeens <coughs> door uh, wellicht een meute mensen met uh, auto's rijden. Maar als je van de spot omhoog gaat, dan ben je direct bij een hotel Ja, maar dan heb je nog steeds een stukje ingang naar waar mensen gewoon heel veel lopen. Waar, waar je doorheen moet rijden. Ja, het is wel het kortste stuk, maar een. Okay. Dat risico zit erin? Mensen vanuit Zandvoort zelf mogen daar geen eens rijden, het is, het, is, het is dubbel het, over die, over die evenementenwegen. Die mogen tijdens dat het evenement gebeurt, mogen zij daar uh, volgens mij tijdelijk over rijden, maar daarvoor... Maar welke zei, weg nee. bedoelt u nu? Uh, bij, bij de spot daarboven, uh, de, de, de, uh, de Vlennepweg voor de Barna, een stukje Vlennepweg. Uh, volgens mij helemaal tot aan de rotonde zelfs. Nee, dat is juist de ontsluitingsweg uit Noord en, en daarmee een ander risico. Maar goed, dan laten we het daar later over ja, hebben. Dat is een ander verhaal. Uh, de routing is uh, Zandvoortslaan, Hogeweg, hier voorbij mm -hmm. uh, de boulevard, tot en houtel, dan naar beneden langs het circuit. En dan uh, de, uh, de Verlensweg naar beneden oh, toe. Klopt. Dus die is wel openbaar. De Zandvoorts mogen daar wel rijden. Wat ik heb begrepen is dat een evenemententerrein uh, niet de bedoeling is. En sterker nog de auto's die daar moeten staan mogen of moeten ook uh, daar weg zijn. Uh, dat gaat ook parkeerplaatsen, maar de weg is vrij. Ja. Voor mensen die er overheen gaan lopen. Nee, maar de, de, de weg is vrij voor verkeer van, uh, van en uit Noord. Het is namelijk de enige ontsluitingweg. Je gaat eruit mm -hmm. via, uh, de, de, via Noord omhoog, ja. met gestraat in en dan... Uh, richting uh, burgemeester Engelbertstraat mm -hmm. en erin is juist andersom burgemeester Engelbertstraat richting een Hotel voor het circuit uh, langs en dan naar beneden toe. Ja. Dat is de enige weg die uit Noord komt, dus die is niet afgesloten. We gaan het zien, ik heb andere informatie. Het staat zo gepubliceerd uh, door de DGP, ja. maar goed, dat is, uh, uh, dat is wat anders. Um, wat is uw, uw, uw grootste bezwaar? Mijn bezwaar is dat wij negen maanden geleden dat stuk strand, Noordvoort, waar we het over hebben eigenlijk, dat is eigenlijk de, de case, die drie kilometer strand, dat wij daar een uh, natuurgebied van hebben gemaakt ongeveer negen maanden geleden, dat is bekrachtigd en al. En dat wij daar nu, negen maanden later, ter behoeve van Noordwijk, uh, want het is niet ter behoeve van Zandvoort, Zandvoort heeft voor mij nog genoeg uh, hotels vrij in die periode, en er zijn genoeg opties om naar Zandvoort te komen, dus ten behoeve van Noordwijk moeten wij dan door dat natuurgebied auto's heen laten rijden. Al dan elektrisch. En het ding is, wij vinden gewoon niet dat we door natuurgebieden heen moeten rijden. Het is heel krom dat we aan de ene kant Nationaal Park, zuid Kemmerland uh, dichtgooien. Ik hoorde van een wethouder, volgens mij u ook, heeft daar een aardappelteler. Dat is correct. Ja, en, en jullie mogen er geen eens bij. Ja, maar wij bieden van tevoren. <laughs> dat is slim. Maar aan de andere kant mogen, mogen we wel door een stuk natuurgebied, uh, namelijk Noordvoort, heen rijden. Ter behoeven van de Formule 1. Daar zit een soort van discrepantie in als je het mij vraagt. Nou ja, het, is, het is natuurlijk ook de reden. De reden dat uh, uh, het PNN en, en de aardappellandjes afgesloten worden is dat men bang is dat mensen daar uh, via het hek omhoog klimmen. Mm -hmm. En dit gaat natuurlijk over auto's, kolonnes die vervoerd moeten worden en wat daarin zit, dat, uh, daar kun je over discussiëren. Is het nou zo dat dat stuk strand ook natuurgebied is? Want bij mij weten is het achterste stuk het beschermd natuurgebied. En het voorste stuk is gewoon strand, alleen men wordt verleid door die palen die daar Klopt. staan, om naar boven te gaan. Klopt. Maar, het, maar dat, dat, is, dat is de discussie ook. Uh, je zag ook in de Raad van Noordwijk dat ze uh, die discussie ook voerden, dat een deel was uh, na na Nederlands natuurlandschap, uh, zoiets, dat is een dat is afkorting, en, en, NNN. En. Uh, en het voorste stuk zeggen de mensen ook van ja, daar rijdt iedereen overheen. Uh, de boeren zijn er toevallig ook nog afgelopen, want het is donderdag overheen gereden. Uh, maar... Het feit blijft dat wij met elkaar hebben afgesproken dat wij daar uh, zo min mogelijk zo niet geen mensen doorheen willen hebben. Dat is gewoon een afspraak die we met elkaar hebben gemaakt. En... Maar, niet, maar niet gedwongen? Nou ja, schijnbaar wel gedwongen, want je moet een ontheffing aanvragen om er doorheen te gaan. Dat is correct. Maar iedereen met een uh, strandontheffing mag daar doorheen. Klopt. Behalve dan de boeren, want die, ja. rijden gewoon, uh, die reden gewoon uh, zomaar die reden. Gewoon. Dat is weer een kwestie van handhaving. Ja, dat okay, is maar andere, uh, bijvoorbeeld, uh, mensen met een vergunning, uh, ik noem bijvoorbeeld de Visclub, zijn een aantal auto's die, mm -hmm. uh, die een vergunning hebben. Die mogen gewoon van links naar rechts over het strand. Maar voor mij is dat bedoeld, die ontheffing, of in ieder geval die, die, die, die ontlening daarvan, dat die mensen daar uh, <coughs> enig noodzaak bij hebben. Dan moeten die kant op. Ja, enig nut en noodzaak zou je hier ook van nou kunnen ja, vinden. Maar hier geldt iets anders. Dit is gewoon omdat dit nou eenmaal de snelste route is. En dat vind ik een andere discussie. Er zijn meerdere routes naar Zandvoort die misschien iets korter of iets langer duren. Um, en we, we maken zoveel dingen rondom bereikbaarheid, hebben we bekendgemaakt. Zoveel uh, striktheid. En dan gaan we hier heel erg los iets in doen. En dan vind ik bij mezelf, denk ik, dan bij mezelf van waar, waarom doen we dat? Er zijn zoveel meer opties. De, de coureurs zelf gaan, als het goed is, uh, met de helikopter. Dus daar is geen nut en noodzaak achter. De teams zouden dan eventueel iets eerder weg kunnen gaan... vanuit hun verblijf in Huis Tardijn of Hotels van Oranje... en zouden dan gewoon over de normale openbare weg... misschien met een politie-escorte uh, richting Zandvoort kunnen komen... en zijn dan alsnog op tijd. En ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik hoor het mezelf zeggen... en ik stap gewoon niet de nut en de noodzaak ervan. Het, is, het, is, uh, het lijkt ten behoeve van Noordwijk en daarmee af. Bij Zandvoort nou ja. levert ons niks op. Het, het heeft... Alleen maar schade aan de natuur, ik, ik snap dat gewoon niet. U zegt uh, ten boek van Noordwijk, maar het is aanpalend ook belangrijk voor Zandvoort. Want als die lui niet komen, dan gaat het feest niet door. Ja, maar die lui ik ik, niet begrijp, maar de, ik ja. begrijp wel dat Noordwijk het aangevraagd heeft, want die wil natuurlijk graag die, die gasten... Uh, ja, q gemeente Noordwijk, daar ja. wil mijn ze mee Sorry, wat is de verwachting van het, van het antwoord op de vragen? Ik verwacht uh, eigenlijk de standaard antwoorden die we krijgen. Ja, het zijn deze en deze teams die ik net al opnoemde. Uh, wij hebben overleg gehad met Noordwijk. Al durf ik dat te betwijfelen, want volgens mij schoot men hier nogal aan de stress toen dat naar buiten kwam. Voor mij is dat zomaar naar buiten gewacht door Noordwijk namelijk. En kan uh, veiligheidsrisico's en alternatieven? Ik weet tot op de dag van vandaag niet of er alternatieven zijn uh, bekeken. Ik neem aan dat een goed bestuur dat doet. Uh, maar ja, ik heb, ik heb daar geen, geen idee van. Sterker nog, wij staan nu met uh, Partij van de Arbeid, CDA en D66. Hebben we hebben een motie voorbereid. Mm -hmm. Die wij komende raadsvergadering ook zullen indienen. Als aankomende dinsdag. dinsdag ja. Ja, uh, en daarin zeggen wij gewoon dat als raad zijn we weten het is een collegebevoegdheid, maar als raad zijnde zeggen wij daarin gewoon van wij willen niet dat dit gaat gebeuren. Dus het is ook nog eens een keer best wel raadsbreed gedragen op dit moment. In ieder geval. Oh, raadsbreed. Dat onder de... wel een mooi woord. Ja. Daar doen jullie al een heel jaar mee. Maar... Ja. Goed, uh, nou ja, wij wachten die motie dan af. Ja. Uh, ja, want uh, uh, in Noordwijk hebben ze wel een uh, meerderheid uh, gekregen. Uh, denk je dat, of denkt u dat uh, <coughs> dit uh, ook in Zandvoort gaat gebeuren? Of zal Zandvoort uh, denken van nou, wij hebben eigenlijk ook wel voor een uh, groen beleid uh, nou ja, bestreden? We hebben ook de duurzaamheidsmotie rondom de F1 aange, ja. ge, uh, ja, aangenomen. En daar staat een uh, duurzaam uh, vervoers. Uh, ...de duurzame vervoersopties staan, staan erin genoemd. Uh, en ik vind dit geen duurzame vervoersoptie. Ook al gebeurt dat met elektrische auto's. Het gaat wel door een stuk naar de natuurrein. kortste weg. En het is de kortste weg, ja. Dat is, dat, is, dat is ook het dilemma voor bijvoorbeeld mijn partij waar wij in zitten. Uh, dus aan de, de, de ene de... kant denk je van het is heel erg duurzaam, oké. Okay. Maar aan de maar andere kant als je het natuurgebied... ...het is echt... Ik wil niet weer het duivels dilemma van, van stal halen... ...maar <laughs> nou. het zit er wel in de buurt. Maar brengt deze kwestie niet negativiteit op, uh, voor het evenement zelf... Uh, u dat? Ja, maar is dat de schuld van Zandvoort? Ik denk het niet. Nee, dat, dat denk ik ook niet. Dat is misschien de, de, de andere vraag die je daarbij moet stellen. Want ik denk dat vooral in dit geval Noordwijk gewoon graag even publiciteit wilde hebben. Als je zo kijkt naar waar, hoe het is gelopen. En hoe de bom ook in Noordwijk is ontploft. Of klanten. Of klanten, ja. Wat ik net zei, zij wilden de q status hebben. Dat was ook echt een, een belangrijk ding in deze discussie. Um, ja, en zij wilden gewoon graag even snel naar publiciteit komen. En dat is dan ten koste van Zandvoort gegaan. En wij waren net heel erg goed bezig ook met de milieuorganisaties... die allemaal op uh, vergunningsaanvraag gewoon ja. uh, hun visie konden geven. En ja, ik snap ook dat die organisaties niet opeens denken van wat gebeurt hier? Uh, we zijn aan de ene kant goed aan het praten met de gemeente, met DGP. Uh, en aan de andere kant gebeurt zomaar door een ander stuk natuurgebied hetzelfde. Dit, dit staat natuurlijk buiten DGP, hè? De, ja. de, de BV. Dit gaat echt over Noordwijk en Zandvoort. Kan, kan Zandvoort dit stoppen? Uh, ja, want als Zandvoort geen ontheffing verleent... Dan, staan de, de, ja, dan staan, staan de auto's daar stil... Dus, ja. Hoe gaat dit aflopen? Spannend. Ja, een goede vraag. Als ik een glazen bol had, dan zou ik uh, hopen dat, het, uh, dat de ontheffing niet wordt verleend. Uh, maar ja, ik, ik, ik denk, ik hoop uh, dat de wethouder met goede antwoorden komt. Dat de gemeente in Zandvoort nog meer gaat bedenken waarom we dit niet zouden moeten doen. En met alternatieven zou komen. En ik denk dat dan uiteindelijk uh, er geen ouders door Noordvoort gaan. En dat is ook echt mijn hoop. En doet de gemeente iets anders, dan hebben wij die motie. En dan hoop ik dat mijn collega's inderdaad uh, die uh, met z'n allen van harte steunen. Waardoor wij dit gewoon kunnen tegenhouden. Ik bedoel, er zijn ook, niet te vergeten, bijna 20.000 handtekeningen opgehaald hè, hiertegen. tegen. Het is echt, het is, het is geen kattenpis om het zo maar te zeggen. Uh, ja, daar kan, je, daar kan je wat van vinden. Uh, aan de andere kant uh, uh, wil Noordwijk dat graag, dat die, da die daar komen. Wij willen graag dat uh, de kroonproject hier is. Maar de Grand Prix gaat door, hè? De Grand Prix gaat sowieso door. Dat heeft u ook uh, ondersteund. Uh, daar is genoeg over uh, gebabbeld. Ja. Maar ja, toch even terugkomen op GroenLinks-landelijk, ja. want die was daar ook tegen. En nu lees ik in de krant dat GroenLinks wil dat hele circuit overkappen. Ja, dat was, een, uh, dat was dus een grap. Dat is van de site, de dagelijkse <laughs> standaard of de nieuwspaal. Dat is, uh, ja, dat is een soort van uh, expres fake news. Dat is, je hebt ook de speld, ja, dat ja. hoort daarbij. Dat is echt totale onzin, een onzinbericht. Maar Thank het is wel news. grappig, want dat, dat lees je dus en denk je van, nou ja, zijn ze er helemaal, uh, hè? Ja, maar goed, zo zijn uh, ter, we niet, hoor. Terug naar de, dit stuk, oh. hè. Uh, u, u verwacht alternatieven. Zoals door iedereen al honderd uh, al jaar gezegd, we hebben een Zandvoortslaan, we hebben een, een zeeweg die mm. afgesloten is, dus hebben we nog de weg uh, Welk alternatief ziet u? Uh, we zouden bijvoorbeeld de KNMR's van de beide gemeenten, en misschien Katwijk, uh, kunnen vragen of zij via C, net als we met Sinterklaas eigenlijk doen. Uh, dus achman, teams, parkeer. Uh, ja, ja, dat is acht man per keer. Ja, dat is dan dat maar zo. Zet ge, dat is geen zo, ja. Nee, dat is dan maar zo, maar dat zou een optie kunnen zijn. Je zou kunnen zeggen dat je, wat ik net zei, gewoon binnendoor gaat met de politie-escorten. Uh, Over de volgende weer. Ja, uh, Volgens mij is de Zandvoortslaan ook tot op zekere hoogte afgesloten. En zou je in ieder geval met... Uh, ...met een, met een uh, politie escorte wel doorheen kunnen. Dus ik zie echt meerdere opties. En nogmaals, de nut en de noodzaak voor die team zelf... ...ik snap dat ze uiteindelijk wel op het circuit moeten zijn om uh, de pitstop van Max Verstappen voor te bereiden. Maar de nut en de noodzaak voor die team zelf is een andere dan voor de coureurs die er al zijn. Die met de helikopter gaan. Maar ik... je, je, praat, sorry, je praat natuurlijk wel over uh, uh, aardig wat manschappen die, die zo'n team uh, uh, heeft... Dus je praat niet over twee man, je praat zomaar over 100, 150 man. Maar dat is dus ook het probleem met zo'n kolonne over het strand. Moet nee. je eens voorstellen hoe groot die kolonne over het strand is, want in een auto gaan ook maar vier, misschien heb vijf. Je, en misschien heb je, een je daar al inzicht in, in hoe groot die kolonne is? Uh, nou ja, ik heb geen idee hoe groot de teams worden die ze meenemen naar, naar Zandvoort. Het zou kunnen dat bijvoorbeeld uh, familie en aan, aan, uh, mensen die erbij horen, die ook met die kolonne meegaan. Stel Jos Verstappen met uh, een, een met hele, familie. Ja, met hele familie zit daar en die moet naar Zandvoort, dat is natuurlijk ook weer extra. ...gaan we die dan ook toestemming geven om over het stand uh, te laten rijden. Ja, ja. Het stand moet gewoon geen snelweg worden, dat is de belangrijkste. Nee, dat is belangrijk. Oké, okay, nou, punt uh, uh, duidelijk gemaakt. De vragen die liggen er en uh, ik ben heel benieuwd of hier uh, dinsdag al antwoord op komt. Wat ja. u zelf? Nou ja, ik hoop het wel. Ik, het lijkt mij logisch, want het is een actualiteit die echt speelt. Er komt een motie aan, dus ik zeg uh, tegen de gemeente... ...kruip in de pen en geef ons antwoord. Je moet wel een beetje uit de schaal klappen over de motie. Uh, de motie gaat inhouden dat, uh, dat wij dat gewoon tegenhouden... Geen ontheffing. Niet willen? Niet willen. Okay. Geen ontheffing. Maar wie maakt het uit? College of de raad? Het is een collegebevoegdheid, okay. maar de raad gaat niets over zeggen. En uh, okay. anders slapen ze lekker gewoon in zand, want er is nog genoeg plek. Er is genoeg ruimte? Inderdaad. We gaan lekker muziek draaien. Karim, heel erg bedankt. En um, ja, tot snel. Yes. We zijn benieuwd. Het natuurgebied Noordvolk gaan wij verder naar een ander natuurgebied. Ja. IVN Zuid-Kennemerland gaat een excursie knoppenwandelingen doen en Ronald Cassé is hier om te vertellen. Ja, goedemorgen. Over. goedemorgen. Goedemorgen. Maar er zijn nog meer wandelingen en er is er morgen ook al een. Ja, morgen zijn er twee wandelingen. <coughs> er is een wandeling, uh, ik meen uit mijn hoofd te zeggen uh, uh, morgenochtend. Uh, is er eentje bij het Bolwerk. Die start uh, zeg maar aan de achterkant van uh, station Haarlem. En mensen die daar de details over willen weten, moeten maar even inloggen op IVN.nl. Of je googelt even op IVN zuid kermerland en dan kom je ze maar zelf tegen. Uh, die excursie gaat met name over uh, stinzenplanten. Zeg maar een beetje de bolgewassen die nu al uh, rond Haarlem uh, bij de Bolwerk staan. Daar ga je, dat je ook Bolwerk ook... in? Dan ga je ook Bolwerk in. Ja, je gaat echt het park uh, ga je nee. in, zeg maar. Uh, en de andere is een hele die is twee weken geleden afgeblazen vanwege de loeiende storm die op dat moment aan land kwam. Die is in Koningshof in Overveen. Echt zeg maar achterkraantje lek. Uh, en dat is een, uh, een excursie die gaat over diersporen. Uh, daar zit een limiet aan. Die uh, wordt in het Nationaal Park zuid kermland gehouden. Kijk even op de site. Ik heb gisteren gekeken waar er nog voldoende, uh, voldoende uh, plekken waren er beschikbaar. En dat is een hele leuke. Want daar gaan kinderen... Met een aantal gidsen die daar speciaal voor opgeleid zijn, uh, kijken naar diersporen. Van wat kom je nou in het bos tegen? En hoe kan je herkennen van welke dieren dat is. Is dat Koningspark tegenover? Koningshof. Koningshof is dat ja. tegenover. Uh, het ligt zeg maar aan de achterkant van Elswoud. Dus als je langs Kraantje Lek rijdt, zeg ja. maar, hè, als je uit Zandvoort ja, ja, ja. Uh, komt, dan uh, rij je voorbij Kraantje Lek richting Aardenhout. En dan heb je op een gegeven moment aan je rechterhand een wit hek. En daar heb je Koningshof. Ja, de andere kant is Elswoud de andere kant is ja, Elshout. Ja, dan, ja. dan heb ik het plaatje Het ja, ja, Koningshof ja. Uh, aan de rechterkant. Ja, en ik wil er ook even bij zeggen dat voor de ouders die meekomen, want het zijn echt al vanaf vier, vijf jaar kunnen kinderen uh, daar al aan meedoen. En voor de ouders is het tegelijkertijd, die sturen we natuurlijk niet weg als ze hun kinderen komen brengen, uh, is er een, uh, een vogelexcursie. excursie. Uh, en daar is ook genoeg te zien en uh, te horen, vooral. Dus, uh, dus er zijn morgen twee excursies. Eén ja. uh, in het Koningshof, dat gaat over dierensporen. En ja. uh, twee in de Statenbolwerk achter het station. Klopt, ja. Uh, dat gaat over ontluikende bollen en, ja, en, en, ja. en dergelijke. Ja. Mocht je daaraan mee willen doen... ...kijk op ivn.nl... ...en dan, dan kan je even filteren... ...op regio Zuid-Kennemland... ...en dan krijg je ze vanzelf uh, poppers op... En daar zie je dus het aantal deelnemers. Je kan inschrijven of je kan uh, niet ja, inschrijven. Ja, bij de Bolwerk zit geen limiet op. Okay. En bij het, bij, uh, de, binnen het uh, Nationaal Park, dus bij Koningshof moet je even kijken. Maar er was gisteren nog voldoende plaats. Zeker voor kinderen interessant. Absoluut. Buiten, ja, en voor de, de, de ouders die meegaan, die houden we ook wel bezig. hoor. <laughs> dus, uh, ja. Ja, ja, dus als je een gezonde zondagmorgen wil hebben... MorgenIVN.no ja. ja. Maar goed, we, uh, uh, we zouden het ook over hebben over... Uh, de knoppenwandeling, want, ja. uh, uh, het, het voorjaar begint. Hè. Ja, is heel haar, vroeg. Uh, naar jouw mening Ronald het voorjaar te vroeg begonnen? Ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Hè. Als je ja. nagaat dat we een paar jaar geleden bij mij in de tuin, uh, hier ook in de regio, uh, dat we nog 26 graden onder nul hadden en uh, dat er de struiken kapot uh, vroren. Ja. Dat is altijd link, hè. dat kan altijd in deze tijd nog gebeuren. Maar we hebben natuurlijk nu wel een hele bijzondere zachte winter. Ik bedoel, je hoeft niet eens winterbanden meer onder je auto te doen. Dat is nee. volkomen zinloos. <laughs> maar, uh, uh, dus ja, ik, ik, het zal nu vol met knoppen staan. Uh, oh, je ziet het in de taal al. Ja, dat klopt. Ja. En het, het leuke van deze excursie is dat. Uh, kijk, mensen kennen vaak wel bomen en struiken. Uh, maar dan zitten de blaadjes en bloempjes uh, zitten eraan. En deze excursie laat je dus vooral zien: van uh, ja, als er zo'n knop aan zit, kan ik aan de knop herkennen. Van wat wordt dit? Wat is dit voor een boom? Is het een, uh, komt er een bloemetje uit? Komt er een blaadje uit? Nou, dat is één deel van de excursie. Het tweede deel van de excursie is dat het, uh, er is natuurlijk ook heel veel cultuurhistorie in de Haarlemmerhout. Hè. Wat veel mensen niet weten is dat de Haarlemmerhout is een echt uh, stadsbos is. Maar dat is al van in de vroege middeleeuwen lag er al een bos tot Den Haag. van Alkmaar tot Den Haag aan toe. Het ging ook over de huidige gemeentegrenzen van Zandvoort heen. Want Bentveld uh, was ook een en al bos. En um, dat is eigenlijk tot, uh, in de, tot ver in de middeleeuwen was dat bos nog redelijk intact. En um, er is pas houtkap gekomen in de tijd van de Hoekse en Kabeljauwse twist in de 15e eeuw. Daar hadden ze natuurlijk voor allerlei belegeringstuigen ze, uh, hout nodig. De Spanjaarden kwamen daar een eeuw later nog eens overheen met uh, nog meer hout nodig voor het beleg van Haarlem om de schansen te bouwen. Daarna hebben ze het herp beplant. Toen zijn er heel veel bomen in die tijd weer opnieuw neergezet. Zeg maar. uh, en de Haarlemmerhout zoals we hem nu kennen... is eigenlijk onderverdeeld in een parkachtig stuk... Zeg maar, waar steeds het bevrijdingspop ieder jaar uh, plaatsvindt. Dus het, het, Dat noemen we de kleine hout. Die zit zeg maar, aan de oostkant nou, de van de dreuwen. Ja, exact. Ja. En aan de andere kant, daar staan heel veel bomen. Want daar is eigenlijk uh, nooit zoveel gebeurd. Er zijn wel paden aangelegd later In De tijd van de bekende architect Socher. We heb je het over begin 1800. Rond 1900 is dat door Leonard Springer ook nog een hele bekende landschapsarchitect. Is het weer aangepast. Zijn er wel paden verhard en zo. Maar dat bos is eigenlijk nog redelijk intact. En daar staan nog heel veel nazaten van die middeleeuwse bomen. Duizenden bomen staan er nog. En daar zal met name, gaan we natuurlijk naar die knoppen kijken. Ja, het is een, een dicht bebost bos. Ja. Uh, er zitten niet van die open plekken in zoals aan de overkant, zou ik maar zeggen. Klopt, uh, ja. Is dus één wonderpad zo. Ja, een wonderpad, zo. Ja, ik weet niet of we ook nog naar de overkant gaan, hè, want ik ga zelf niet mee met okay. die excursie. Maar in ieder geval is het verzamelen uh, aan de kant van de Grote Hout. Uh, dus zeg maar bij Dreefzicht. Uh. En dan vanaf uh, één uur? Ja, vanaf... Uh, nee, uh, twee uur is oh, het. twee uur, twee uur, sorry, ja, twee uur. En, uh, Dus twee uur bij uh, Laplace-Dreefzicht... Uh, op de Fonteinlaan 1 in Haarlem. Uh, dat is voor de meeste mensen wel bekend. En de excursie duurt uh, ongeveer anderhalf uur. Ja, het lopen is om twee uur, dus je kan beter uh, iets, iets van tevoren. Ja, je kan beter wat eerder zijn, want je moet je auto ook nog kwijt. Er is natuurlijk bij Dreefzicht wel plek, maar is eigenlijk voor de gasten. Eigenlijk voor de gasten, <laughs> ja. Maar goed, ik heb daar altijd nog een kop koffie gaan drinken. Ja, nu we het er toch over hebben. Uh, Enige tijd geleden is er discussie geweest over het kappen van bomen in, uh, in de hout. Ja. Dat zou ten gunste van de parkeerplaatsen voor, uh, voor Laplace zijn. Ja. Hoe is dat afgelopen? Ik, dat weet ik nog niet. Ik heb dat zelf, uh, moet ik zeggen, op afstand maar gevolgd. Ik weet wel dat de Haarlemmerhout dus beschermd gebied is. Het was een van de eerste bossen in Nederland... Uh, als, uh, met de, uh, zeg maar de status Groen Monument. Dus kan je wel zeggen dat iedere boom die daar gekapt wordt, dat wordt echt tegen een onder het vergrootglas uh, gehouden. Nou, het is alstublieft dus, eromheen, dus ja, daarom vraag ik het. Ja, ik, ik denk, ja, dat weet ik niet zeker, hè, maar uh, ik heb zelf het vermoeden dat dat nog uh, bij de wijze dames en heren liggen die zich daar nog over moeten buigen. Maar het lijkt me geen eenvoudige klus om daar zomaar uh, ter, ter meerdere glorie van een parkeerplaats bomen te gaan kappen. Nou, omdat... Je zegt ook dat het, is, het is, uh, een natuurmonument ja. dat is, dus heel erg beschermd. Hè? Ja. En daar kan je natuurlijk niet zomaar een boom uit de grond? Nee, zeker niet. En zeker geen historische bomen die al een paar ja. honderd jaar oud zijn. Ja. Dus, uh, ja. dus hoe dat afloopt, ik heb geen idee. Nee. Nou, dat moeten we dan maar... Uh, ik, even van, uh, nou, ik, ja. ik neem aan dat jullie daar bovenop zitten. Uh, ja, kijk, de IVN is een, um, uh, een organisatie die zich vooral met natuur, educatie en duurzaamheid bezighoudt. Hè. En wij hebben natuurlijk wel allerlei aangesloten organisaties waarmee wij uh, samenwerken. Uh, en we volgen het ook wel, maar wij zijn niet de organisatie die allerlei procedures uh, starten. Dat, uh, wij zijn... houden ons echt bezig met educatie. Ja, uh, ja. De, de, dus de... Uh... Zeg maar de natuurbeschermers, uh, daar zijn groepen genoeg van, hè? Dat, ja. dat zien we hier in Zandvoort ook. Die doet met jullie uh, van joh, dit is beschermd en afblijven. Ja. Ja, ja, en, en wij, de, de belangrijkste taak van het IVN, en wij dragen natuurlijk die natuurbescherming een warm hart toe, hè. laat dat duidelijk zijn, ja. dat is onze ziel en zaligheid, maar wij worden vooral ingehuurd uh, om, om, les om, om les te geven, om mensen mee te nemen en ze bewust te maken van wat is er nou allemaal te zien. En hoe wordt het door die mensen ontvangen? Nou kijk, wat ik zelf altijd, uh, ik ben geen gids. Ik ga af en toe wel met mensen op pad als er specifieke onderwerpen zijn waar ze van denken dat ik daar uh, wat van weet. Hè. Maar uh, wat ik belangrijk vind met een uh, excursie is dat je niet heel gespecialiseerd uh, iets gaat vertellen. Want de meeste mensen die vinden het wel heel interessant. Maar als je een breed verhaal hebt, hè, ook een stukje cultuurhistorie, maar ook van wat er aan natuur te zien is breed verhaal dan bereik je een grote groep en dat is de, dat zijn de leukste excursies want uh, je hebt nu tegenwoordig natuurlijk uh, of tegenwoordig je hebt altijd de jonge mensen hè? Uh, ja. de ki kinderen die, die gaan heel anders natuurlijk met de natuur om Klopt. dan ja. uh, volwassen mensen ja. uh, kunnen jullie deze kinderen ook uh, bijvoorbeeld wat meebrengen over ja. van het houden van natuur. Ja, zeker. En daar is nou bijvoorbeeld zo'n excursie morgen uh, mooi voor. Hè? Want het geven, je, je noemt het zelf heel terecht, het geven van een excursie voor kinderen vereist andere vaardigheden dan uh, uh, iemand die uh, uh, heel technisch ingaat op een uh, stukje van wat zijn dit nou voor plantjes of bloemen of... Uh, het paddenstoelendag die wij samen met uh, Staatsbosbeheer or organiseren jaarlijks op Elswoud is een prachtig voorbeeld daarvan. Ja. Daar gaan we ook speciaal met kinderen voor uh, op pad. En dat zijn ook gidsen die daar uh, speciaal ja, echt voor getraind en opgeleid zijn. Vind, uh. Vindt u dat daar meer aandacht aan besteed moet worden door sowieso de overheid bijvoorbeeld? Uh, nou als je het hebt over natuur educatie op scholen daar zou wel wat meer aan gedaan kunnen worden. Ja dat, uh, dat, dat zou wel heel leuk zijn uh, ja. Doen jullie daar ook aan als een school jullie vraagt? Uh, dat is een goede vraag. Ik zit nog niet zo heel lang bij het IVN, dus dat zou ik na moeten vragen. Maar uh, ik denk wel dat het zou kunnen. Ik denk wel dat... Uh, kijk, dan is het natuurlijk wel de vraag van zijn de gidsen die uh, uh, vrijwilligers zijn. Allemaal vrijwilligers. Ja. Hè, dan moeten we wel gidsen hebben die onder schooltijd bereikbaar zijn. Maar ik sluit dat niet uit. Ik, zou, ik zie geen enkele reden waarom we dat niet zouden doen. Ik, uh, ja. um... Het IVN, euh, eigenlijk zat de vraag: komt er nog een IVN-dag op strand dit jaar? Um, voor zover, kijk, ik heb tot nu toe het programma tot en met uh, maart uh, gekregen. Wij, ja, per kwartaal ja. stellen wij een, een, een, een programma samen. Er is er pas eentje geweest. Er komt er ook nog eentje, uh, ik meen ergens in april, die uh, bij Parnassia start. Dat is ook een hele leuke, want dan gaan we met een korvissen. Uh, nou dat moeten zandvoorters zeer aanspreken. Ja, ja, ja. Hè? Mijn grootvader deed dat, dat liep hier. Ook in. Dat was echt een ja, ja, ja. echte zandvoorter en ik ben wel met hem mee geweest en die gingen gewoon de, de zee in om uh, garnalen te vissen. Uh, wij doen dat ook, niet om die garnalen eruit te halen, maar om te kijken van nou wat komen daar aan krabbetjes boven, aan platvisjes en. Dat is een excursie waar je voor op moet geven, want dat is een, ook in samenwerking met het Nationaal Park. Maar ja. dat wordt een echte strandexcursie en dat is ook wel heel leuk. Ik, ik kom daarop uh, omdat het IVN ongeveer in de afgelopen jaren in samenwerking met het Juttersmuseum uh, zo'n dag hield. En wat mij daarbij opviel was altijd dat het druk was. Ja ontzettend veel kinderen ja. die de grootste plezier hadden om uh, inderdaad met die kor Ja, maar dat, naar, dat uh, is heel spannend natuurlijk, halen, he, wat er allemaal en en boven en, komt. Een, ja, ja. En werd dat allemaal zo uitgesteld ja, op, ja, ja. op een zeiltje. Ja. En dat werd heel kundig uitgelegd. He. Ja. Dus, uh, waar ik zelf in het verleden, want ik heb ook professioneel uh, gewerkt voor het Nationaal Park... Uh, waar ik me altijd bij, in Zandvoort ook over verbaasd heb, dat zijn de, uh, het zeedorpenlandschap. Maar de, de akkertjes, uh, zeg maar... Daar groeien ook planten die verder alleen maar in Nederland in Zuid-Limburg voorkomen. Dus, ja, dus... En aardappelen die daar natuurlijk, ja, ja maar dat werd natuurlijk met, met uh, vismest, zeg maar. Oude visresten werden dat, werd dat bemest. bemest. Dat heeft mijn grootvader ook nog gedaan. Ja. En daar bloeien nu de meest bijzondere planten die je of alleen in de Alpen of alleen in Zuid-Limburg uh, tegenkomt. Dat is heel bijzonder. Daar zou ik zijn... ook nog wel eens aandacht aan kunnen besteden. Dat zijn natuurlijk mooie excursies. Ja, dat zijn hele leuke excursies. Ja. Ik, ik zie wel uh, in uh, bijvoorbeeld het stuk waar, uh, waar wij dan zitten, uh, achter het circuit. Zie ik Vlindenvelden. En, oh ja, en dat is ook wel mooi ja, om, ja. Om, om eens rustig te doen. Ja. Als je daar gaat zitten, dan. Ja. Dat is van alles. Ja, dat is, dat is een schitterende omgeving, toch? Ja. Goed, ja. Um, we halen nog even aan uh, de bol, uh, Bolle discussie. Het Bolle excursie achter het uh, station in Haalem. Ja. Morgen. Ja. En in het Koningshof uh, dierensporen. Ja. En voor de ouderen is er een vogelexcursie. Um, kijk even op IVN. .nl, ja. Of er nog plek is. Ja. En dat geldt ook voor de excursie van 1 maart. Ja, maar die is niet gelimiteerd. Okay. Daar is een, een, als je daar nadere informatie over wil hebben, kan je bellen 023 528 8577. Dus 023 528. 8577 en dan krijg je rechtstreeks uh, de gids aan de lijn. En die kan je er nog meer over vertellen. Maar iedereen is van harte welkom. Iedereen Volgens is van harte het... welkom ja. op alle exclusief. Ja, Zondag 1 maart. En ja, Ronald, uh, Houd het in de gaten. Heel erg bedankt ja, uh, voor jouw komst. Leuk dat kost. ik hier uh, bij jullie en, uh, eens even wat mocht komen vertellen. Kom ik graag nog een keer terug. Doe ik zeker. Oké. Okay. Oké. Okay. Goedemorgen Zandvoort. En ondertussen is Roy Dong aangehover. Niet alleen presentator bij ZFM, maar ook uh, ja, mede-organisator van Pride at the Beach. In ieder geval de kick-off gaat weer beginnen. Ja zeker. Een mooi programma gaat er komen denk ik zomaar. Ja het is natuurlijk uh, het is heel lastig. Ik ben hier natuurlijk om te praten over iets waar ik nog niet over mag praten. Nee. Uh, de kick-off <laughs> namelijk. Want we gaan natuurlijk uh, alle fantastische hoofdlijnen proberen uh, te presenteren aanstaande donderdag. Ja. Uh, maar daar is iedereen wel welkom bij. Dus dat was ik eigenlijk vandaag komen vertellen. Ja want uh, hoe, gaat dat, uh, ja, hoe gaan jullie dat presenteren? Ja, het wordt donderdag in het museum heel erg gezellig. Dat, uh, dat is het eerste. Uh, we hebben het gecombineerd met de borrel, de regenboogborrel Rosé aan Zee. Dus die vindt in het museum plaats. Iedereen is welkom vanaf vijf uh, uur, half zes. En om zes uur gaan we uh, beginnen met de presentatie. En dat is een presentatie over hoogtepunten en wat interviews met mensen die een belangrijke rol spelen deze keer in de Pride. Als je naar de hoogtepunten kijkt, welke pak je eruit? Nou ja, traditioneel blijft natuurlijk de parade uh, nummer 1. Ja, dat moet je zeggen omdat Ben naast me zit. Nee, heel grap, ja. <laughs> Nou, Hij zit tegenover me, dus ik ja, kan uh, me nog niet zo heel langs aan klap geven. Dus dat is nee. goed. Ik zou een auto hoor, dat weet ik niet. Nee. Maar het is een, uh, het, ja, dat is natuurlijk het feestelijke hoogtepunt van, uh, van de Pride. Uh, maar we willen ook heel veel heel nadrukkelijk ingaan op wat vorig jaar de tweede dag is gebeurd. Uh, waar we begonnen zijn met uh, de kinderen en de, de koren uh, en uh, meer cultuur en diepgang. Ja. De samenwerking met uh, de bibliotheek, uh, met de scholen. Uh, met de andere musea in Zandvoort probeer verder uit te diepen. Om te laten zien dat het niet alleen maar party is, maar dat er ook nog andere onderdelen van zijn. De, de, de, de, de verbreding, Roy. Uh, het is natuurlijk uh, begonnen met het naar Zandvoort halen. En, uh, één feest en één, uh, één optocht, laat ik zo zeggen. En nog een eindfeest. Dat was, dat was het. Uh, hoe kom je aan die verbreding? Um... Vorig jaar was het heel mooi om, om de dinsdagmiddag te zien uh, op het Gasthuisplein, uh, de vertelmiddag voor de kinderen, daarna uh, één koor en wat muziek, hoe breed wil je daarmee? Nou, zo breed mogelijk, uh, omdat er heel veel uh, talent is. De vorige keer hebben, zijn we voorzichtig begonnen. We hebben toen uh, wat later zijn we gestart, dus we hebben wat minder koren gehad, maar er zijn heel veel koren die mee kunnen doen. Uh, Wendy Moore, uh, uit Zandvoort bekend, uh, blijkt in onze doelgroep te zitten en uh, prachtige liedjes te kunnen komen spelen en dat soort dingen. Uh, dus dat, dat stukje moet je natuurlijk ook laten zien. Uh, en Natuurlijk is Pride. En een Pride is natuurlijk op het moment dat je trots bent op jezelf wie je bent en dat je kan zijn wie je bent. Dat moet je dus ook vieren, maar je moet ook laten zien welke diversiteit er bestaat. Ik zou het niet leuk vinden als mensen denken van jongen, ik kan alleen maar op een podium staan springen en dansen. Bijvoorbeeld. Nou, dat, dat doet hij wel. <lacht> <lacht> maar hij, uh, hij is ook uh, voorzitter van de Stichting LHBTI in Zandvoort. Hè. Daar valt de Pride onder. Uh, wat gaat de Stichting doen? Uh, nou de stichting organiseert natuurlijk als eerste initiatiefnemer uh, of organisator het feest uh, samen met heel veel andere mensen die zich daarvoor inspan uh, ins uh, inspannen. Uh, en Daarnaast organiseert de stichting nu maandelijks de regenboogborrel uh, en wilde proberen wat meer dingen te doen om die zichtbaarheid te vergroten. Samenwerking met scholen, voorlichting, uh, misschien eens praten met de gemeente over het uh, inclusiviteitsbeleid hier in Zandvoort. Uh, discriminatie die hier nog steeds plaatsvindt om daar wat aan te doen. Ik heb jou drie jaar geleden horen vertellen, eigenlijk horen vragen, waarom is Zandvoort geen regenbooggemeente? In feite zijn we nu drie jaar verder, prachtig evenement, uitgroeiend naar een evenement wat staat in Zandvoort, maar het is nog steeds niet zover. Nee, en eigenlijk is het nog erger, ondanks alle fantastische uh, gesprekken die we hebben tijdens de Pride en alle wethouders die op het podium staan, hebben we nog nooit een uitnodiging gekregen om daar eens een keer over te komen praten. Moet dat initiatief van, van de gemeente komen of kan LHBTI daar een duwtje aan geven? Nou, We proberen daar natuurlijk steeds een duwtje aan te geven. En iedere keer is het vol goede moed. We gaan er wat mee doen. Uh, ik heb zelfs een is... keer een mevrouw uit uh, Haarlem uh, zien komen vertellen over uh, hoe het daar gaat. Wat overigens een regenbooggemeente is. O. Dus complimenten. Ja. Uh, maar er zijn hier in Zandvoort een heleboel mensen betrokken uh, die daar heel graag aan mee zouden werken. Mm. En we zouden graag die open deur op het gemeentehuis zien. Nou ja, bij deze de oproep aan, uh, aan de gemeente, om het zo maar eens te noemen. Want er zijn er een heleboel, van burgemeesters tot uh, raadsleden. Um, ik moet toch even terugkomen op die regenboogborrel. Uh, op verzoek ben ik daar een paar keer geweest. Ik moet constateren dat het een heel klein clubje is. Uh, is de LHBTI-gemeenschap een beetje onzichtbaar in Zandvoort? Ja. Zie je ze niet? Ja, die is natuurlijk best wel onzichtbaar. Er zijn... Heel veel mensen die onderdeel maken van de lbti gemeenschap. Maar heel veel mensen die uh, zie je niet. Die zijn semi in de kast. Uh, willen in de eigen plaats niet te nadrukkelijk laten merken wie ze zijn. En er zijn ook mensen die zeggen van bewust van ja. Voor mij hoeft dat niet zo nodig. Uh, dat is natuurlijk ook een reden. Ja want dan kom ik weer bij een uitspraak die jij ooit gedaan hebt. Uh, <laughs> ik hoef eigenlijk niet zo nodig een speciaal café. Ja. Ik ga liever naar een, een café waar iedereen komt. Dat vind ik ook. Eigenlijk. Het mooie van inclusiviteit is dat uiteindelijk de doelgroep horeca daar niet meer nodig voor zou moeten hebben. Ik ben blij dat als ik hier in Zandvoort, uh, ik durf mezelf te zijn en ik kan mezelf zijn. Als ik uh, met mijn vriend in een lokale kroeg hier ga staan dansen, dan zal niemand er wat van zeggen. En ik krijg ook een drankje aangeboden en houdt het mee op. Uh, dus dat kan gewoon, alleen heel veel mensen hebben dat gevoel nog niet dat dat kan en zijn nog steeds bang voor die stempel. Nou ja, dat, is, dat, dat, dat verbaast mij dan. Eh, enerzijds van, die, van dat café, die uitspraak die je gedaan hebt, anderzijds uh, had Stanford iets van vier uh, LHBTI-café's, maar er zijn er nul van over. Het lijkt wel of men weer in de schulp kruipt in plaats van eruit kwam zoals tien jaar geleden. Ja, maar ik denk dat je een groot verschil hebt. Ik bedoel, uh, toen ik zelf uh, uit de kast kwam in Amsterdam, dan had je een straat vol met alleen maar gay bars. Die is er nog. Die straat is er nog. Maar de, pak een beetje helft van de horeca gelegenheden, er zijn geen gay bars meer. Dus er is een, een, een, een kaalslag in. Mm -hmm. uh, en mensen kunnen elkaar op een andere manier ontmoeten. Mijn studenten op school. Die uh, gaan gewoon met hun vrienden en vriendinnen uh, gemengd naar een uh, leuke kroeg en toestanden. En ze kijken wel op Grindr of ze een andere leuke jongen in de buurt zien waar ze een date mee kunnen maken. Die hoeven niet meer per se uh, uit hun plaatsje naar een andere stad te gaan. Om daar zichzelf te durven zijn in een, in een gay kroeg waar alleen maar weer gay mensen komen. Oké, okay, dan terug naar uh, uh, Brighton de Beach. Uh, er zijn natuurlijk een aantal evenementen die, uh, die vaststaan. Hè? En je wil best nog wel uh, verbreden. Is er nog kans voor mensen die nu zien van, goh, uh, ik hoor er ook bij en ik zou ook wat willen doen? Ja, zeker. Uh, en ik zou zeggen, uh, je hoeft er niet eens bij te horen. Maar als je, een, <laughs> als je een goed idee hebt, dan is een goed idee altijd welkom. Uh, en dan kom je gewoon donderdag en dan vertel je ons wat je leuke ideeën zijn. Uh, ondernemers die zeggen, nou ik heb een goed initiatief, op deze manier kan ik uh, bijdragen aan de hier in zand wordt. Dan zijn die natuurlijk meer dan welkom. Je wil uh, verbreden, Roy. Um, ondertussen gaat er ook nog een gerucht dat, uh, dat het evenement op het Gasversplein gaat stoppen. Um, heb, hebben jullie daar als organisatie wat te mee, te, mee te maken? Of hebben jullie daar een speciaal doel in? Nou, sowieso gaat er niet iets stoppen. Uh, als er iets zouden, wat wij als organisatie graag zouden willen, is dat Zandvoort de handen in één slaat. En dat we gaan naar uh, één uh, podium waar alle mensen samen uh, een groot feest maken. En dat je dus die, die menigte en die, die bezoekers niet verdeelt over twee locaties op een paar honderd meter afstand van elkaar. En dat je de kosten die je maakt, uh, zoals bijvoorbeeld podium, geluid en techniek, dat je die kosten kunt concentreren op één plek. Uh, zodat je dus meer geld kan uitgeven aan kwaliteit voor artiesten uh, En minder geld nodig hebt voor dingen die je toch niet ziet. Lijkt het een goed podium? Als je vraagt. het al een klein beetje verdeelt, <coughs> hè, want je had uh, Pride, uh, de, de parade en eindelijk op het Ratersplein. Um, dat was eigenlijk de, de, de kick-off. Uh, we starten. Uh, daarna heb je, had je de muziek op het uh, Ratersplein en ging je langzaam naar het Gassersplein met het andere evenement. Uh, dat was uh, uit mijn hoofd. Uh, Jij weet het, ik niet, waarschijnlijk. Ja, dat was uh, georganiseerd door Queer en dat was de ja, Queen of the Beach. Ja, competitie. Queen of the Beach inderdaad bedoel ik. Was kwalitatief, als je het tegen elkaar opstelt, uh, totaal ander evenement. Waarom haal je, uh, wil je iets uh, groter, of nieuw voor elkaar toevoegen als de ene blijkt toch wat succesvoller dan. De, uh, waarom hou je iets succesvols dan weg, is mijn vraag. Nee, je zou het niet weg willen halen. Dat was nou juist niet de bedoeling. En juist het te combineren. Door te zeggen, oké, okay, luister. Uh, ook toen hebben wij als Pride to the Beat bijgedragen uh, aan de kosten van het Gasthuisplein. En we dragen bij aan de kosten van het Raadhuisplein. En we versnipperen dus uh, het geld wat wij beschikbaar krijgen, ja. dankzij de sponsors, op twee verschillende locaties. Nou, als je van die twee feesten <lacht> één heel groot feest kan maken, uh, dan kan je alleen maar beter worden. Want dan heb je dus een groter budget voor beide feesten. En... Uh... Op welke plek dan als organisatie? Nou, ik uh, zelf heb natuurlijk de voorkeur voor het uh, raadhuisplein. Het is toch het hart van het dorp. Uh, daar komt de parade op uit. Um, en, maar er is geen harde eis. Het hangt er vanaf hoe de ondernemers met elkaar kunnen samenwerken. En willen ja. samenwerken. Uh, de, de evenementen worden natuurlijk uh, uh, gedaan door de stichting Sepp in Zandvoort. Daar is uh, iedereen uh, als het goed is lid van. En eigenlijk zouden zij met een goed plan moeten komen. Dat zou het allermooiste zijn. Maar daar willen we graag aan meewerken. Want ik begrijp wel. Vorige keer tot, heeft in het uh, Gasthuisplein Marcel van Queers uh, geassisteerd. Die is gestopt met, het, met Queers. Nou wij hebben. Toevallig zit ik in de doelgroep. En nog een aantal van onze mensen zitten in de doelgroep. Hebben een heel groot netwerk. Om daarmee juist te kunnen helpen. Om hele goede artiesten. Uh, goede drag queens. Goede uh, mensen aan te dragen. Om daarin mee te doen. En ik denk dat als je het samen doet. Dat je meer kan. We zijn een heel klein dorp. Uh, en als je dan in zo'n klein dorp alweer versnipperd raakt, denk ik: dat moeten we niet willen. We moeten met elkaar de handen ineens slaan. Maar was het echt een versnippering? <coughs> of had het eigenlijk ook haar toevoeging kunnen zijn? Als je de afgelopen drie jaar kijkt. Nee, ik denk dat het een, een versnippering is. Dat je dus gewoon meer geld uitgeeft. Uh, en dat je op twee pleinen eigenlijk meer drukte had kunnen hebben. Uh, en dus, dat vind ik een vorm van een versnippering. En dat vind ik eigenlijk zonde. Dat is duidelijk. Uh, aanstaande donderdag. Om, uh, half zes Om half zes is de kick-off in het Zandvoort Museum. Iedereen is gewoon welkom. Zeker. Uh, doelgroep of geen doelgroep. Absoluut. Dus, uh, iedereen kan daar gewoon uh, komen kijken uh, wat een beetje de hoofdlijnen zijn van uh, wat er gaat gebeuren. Ga je ook terugblikken? Jazeker, we gaan natuurlijk terugblikken en we hopen natuurlijk dat mensen ook komen met nieuwe ideeën, suggesties. Dat er nieuwe mensen opstaan en zeggen we willen meedoen aan de organisatie. Er zijn ook een aantal nieuwe ambassadeurs bijgekomen die we gaan presenteren. Dus uh, ja, het wordt een verrassend evenement. We kijken even terug en dan gaan we vooral kijken naar de toekomst. Nou, helemaal super. Wat mooi. We maken er weer een mooi evenement van en hopelijk komt die samenwerking. Dat hoop ik ook. Gaan en ik zie ZFM uh, ongetwijfeld uh, op de Pride of live verslag uh, te doen. Moet er zeker, uh, moet zeker gebeuren. Oké, okay, Roy, dankjewel. En uh, nou, tot de volgende keer. Bedankt. Dankjewel.